11 uur, Rashid Finch met het NOS Journaal. VVD en PvdA hebben afspraken gemaakt over koopzondagen en weigerambtenaren. Melden bronnen rond de formatie. De twee partijen willen dat de gemeenten zelf kunnen beslissen... of winkels op zondag open zijn. Nu geldt een landelijke beperking. Ook over de zogenoemde weigerambtenaren is overeenstemming. De onderhandelaars willen alleen nieuwe ambtenaren... die bereid zijn homoseksuelen in de echte verbinden. De huidige weigerambtenaren mogen wat VVD en PvdA betreft blijven zitten. De basisbeurs voor studenten verdwijnt en er komt een leenstelsel voor in de plaats. VVD en PvdA zijn het erover eens dat er zo'n stelsel moet komen. Nieuwe stelsel wordt ingevoerd in 2014 en geldt alleen voor nieuwe studenten. Ze betalen een relatief gunstig rentetarief en hoeven pas af te lossen als ze zijn afgestudeerd en werk hebben. De Landelijke Studentenvakbond, LSVB, is woedend over het plan. De bond noemt het belachelijk dat de politiek eerst mooie sier maakt met het terugbetalen van de langstudeerboete en daarna een leenstelsel presenteert.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 Premier Netanyahu van Israël heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. In een tv-toespraak zei hij dat zijn kabinet het niet eens wordt over een begroting voor 2013... en dat nieuwe verkiezingen daarom de beste oplossing zijn. In het kabinet Netanyahu is oneenigheid over bezuinigingen op voorzieningen voor ouderen en armen. Vervroegde verkiezingen worden waarschijnlijk eind januari of begin februari gehouden. De Likud-partij van Netanyahu heeft in de peilingen een ruime voorsprong op de oppositiepartijen. Dan het weer, opklaringen en hier en daar mist. Morgen in het noorden veel bewolking, en kans op een bui. In het zuiden blijft het droog en is het iets zonniger. Het wordt zo'n 14 graden. Donderdag volgt een vrij zonnige dag en wordt het gemiddeld 15 graden. En vanaf vrijdag is het wisselvalliger. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, één melding op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer is de afrit dicht. En bij knooppunt Badhoevedorp is de verbindingsweg dicht. En dit was de Verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Rob Trip. Oké, okay, we moeten onze hypotheek dus zo snel mogelijk aflossen. Weg met de schulden. We spreken hel en verdoemenis uit over de Grieken. Die leven al veel te lang boven hun stand. Maar nu moeten onze kinderen dus, als ze gaan studeren... lenen van het nieuwe kabinet schulden maken. Ja, waarschijnlijk moet je heel lang studeren om dat te begrijpen. Goedenavond. Ja, de Grieken dus. Die hadden Angela Merkel vandaag op bezoek. Op straat ging het er niet zachtzinnig aan toe in Athene. Maar binnen werden de Grieken toch ook geprezen. Ze doen hun best, werd gezegd. Is dat zo? Dat vragen we ons af. En kunnen ze menselijkerwijs nog wel wat meer doen? Een politieke kwestie in Ierland die mogelijk een politiek schandaal wordt. Jerry Adams, de politiek leider van Sinn Féin... de voormalige politieke tak van de IRA... zou direct verantwoordelijk zijn voor de executie van een politieke tegenstander. Wat doet deze zware beschuldiging met Ierland? Gaan we zo eens beluisteren. Den Haag natuurlijk, de kabinetsformatie. Dus even kijken of er vaart er nog steeds in zit. En John Lennon, die zou vandaag 72 zijn geworden. Vandaag verscheen ook... Wereldwijd. John Lennon, letters. Brieven, ansichtkaarten, krabbels voor het eerst bijeengebracht. En daar ga ik over praten straks met twee kenners, twee liefhebbers. Maar eerst het nieuws van. Dinsdag, 9 oktober. Hier is het eerste deutsche Fernsehen met de Tagesschau. Het is een besuch onder massieve politische druk. Erstmals seit begin der Euro-schuldencrisis is Bundeskanzlerin Merkel naar Griekenland gereisd. Dat Angela Merkel precies hetzelfde jasje nu draagt tijdens haar bezoeken aan Griekenland. Als toen Griekenland heel erg verloor van Duitsland. En daar is iedereen heel erg boos over. Merkel zei te begrijpen dat de Grieken zware tijden doormaken... en dat ze hoopt dat het land binnen de eurozone blijft. Het is ons gemeinsames interesse dat we in Europa... Glaubwürdigkeit in de wereld weer teruggewinnen. In de eurozone zien we dat we onze problemen gemeinsam oplossen.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 In eigen land, hier in Nederland, is Michael R. veroordeeld tot zes jaar cel. Er is de benzinedief die vorig jaar achterop een door de politie gecreëerde file reed. Een automobilist kwam daarbij om het leven. De rechter vond dat de politie die file nooit had mogen gebruiken... om de man tot stoppen te dwingen. De ernst bestaat met name daarin dat door het creëren van de file... het leven van de medeweggebruikers ernstig er in gevaar is gebracht. Dat betekent niet dat er een lagere straf kreeg opgelegd. Hij heeft gewoon een eerlijk proces kunnen hebben. En het aandeel in een dodelijk ongeval komt vooral door het roekeloze rijgedrag van de verdachte. Die redenering van de rechtbank kan de advocaat van R. niet volgen. De ik heeft vastgesteld dat het disproportioneel was. En de ik heeft vastgesteld dat het levensgevaarlijk was. Dan zou ik moeten zeggen, als iets volledig fout is, laat zien dat ik het afkeur. en ik het alleen maar laten zien door ook daadwerkelijk in de strafmaat minimaal iets te doen. Hij zou vandaag springen, de Oostenrijkse avonturier Felix Baumgartner van 36 kilometer hoogte en dan sneller dan het geluid naar beneden. Maar dat ging niet door allemaal. Er was te veel wind, vertelde deze CNN enker met toch wel wat teleurstelling in haar stem. The jump would start from about 37 kilometers above the earth. Maar uh, but as I said we thought it was going to happen today and it's not. We'd always heard that high winds would be an issue and perhaps that's one of the reasons. En dan was er ook nog die grote verrassing voor Doe maar. uit handen van oud oogpresentator Fritz Pits kreeg de populaire band een Edison eerverprijs. Gefeliciteerd met deze nou dankjewel, dankjewel Het is jullie van harte gefeliciteerd. Wat een vriendelijke woorden. Dankjewel. Ja. We zijn er heel blij mee. Is dit al nieuws vandaag van Danico Radio en TV. Is dit alles? Nou ja, we hebben nog veel meer. Jan van der Putten, Jan de Kranten. Ja, drie jaar geleden kwam de VN met schokkende cijfers over honger. Voor het eerst hadden ruim een miljard mensen in de wereld te weinig eten. En die schokkende boodschap was gebaseerd op foute cijfers, meldt de Volkskrant. Drie VN-organisaties op het gebied van landbouw en voeding... kwamen vandaag met een nieuw rapport. En volgens de krant is dat rapport in feite één grote rectificatie... De bevolking van China werd veel te klein ingeschat, die van Bangladesh veel te groot. Ook de cijfers over bijvoorbeeld voedselproductie deugden helemaal niet. Nu is vastgesteld dat op dit moment bijna 870 miljoen mensen honger lijden. Nog steeds veel en veel te veel natuurlijk. Het gaat goed met de flexscholen, schrijven het AD en de Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. Flexscholen mogen zelf hun onderwijstijd indelen. Er waren zeven van die scholen, inmiddels zijn het er vijftien. De sterrenschool in Zevenaar heeft verschillende begin- en eindtijden. Daardoor zit de klas nooit helemaal vol. Volgens de ouders krijgt ieder kind op die manier meer aandacht. Met accountantskantoren gaat het niet zo goed, meldt het FD. De afgelopen vijf jaar hebben de partners van de grote kantoren hun inkomen snel zien dalen. Vooral PwC heeft klappen gekregen. Klanten vragen accountants minder vaak om advies en bedingen lagere tarieven. Aan de andere kant maken kantoren extra kosten om de kwaliteit te verbeteren. Niet dat accountants nu meteen lui zijn. Hun bruto jaarinkomen ligt op dit moment ongeveer tussen de 6 ton en 1 miljoen. NRC Next beschouwt het fenomeen 3D-printer. Je hebt een schroefje of een boutje nodig, je drukt op de knop... en het artikel wordt geprint in metaal of plastic. In de Verenigde Staten zijn diverse lieden er inmiddels in geslaagd... een vuurwapen te printen. Je hoeft niet zelfs een printer te hebben. Een Nederlands bedrijf print artikelen op bestelling en stuurt ze naar de klant. Geen wapenonderdelen natuurlijk, daar werken ze hier in Nederland niet aan mee. Morgen is het de dag van de duurzaamheid en een aantal kranten speelt daarop in. Zo heeft Trouw voor het vierde jaar de duurzame top 100. 100 personen en instanties die het afgelopen jaar opvielen. Wakker Dier, bekend van de acties tegen de plofkip en de kiloknallers... is de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 9. Koningin Beatrix, ook nieuw, op 59. Dat komt door haar kersttoespraak over duurzaamheid. En de duurzaamste Nederlander is net zoals vorig jaar... Marjan Minnesma van Urgenda. Dat is een actieclub voor innovatie en duurzaamheid. Het Nederlands Dagblad schrijft dat overheid en politieke partijen... hun best doen om particulieren massaal aan de zonnepanelen te helpen... maar zelf laten ze veel kansen liggen. Zonnepanelen op daken van ministeries en provincies zijn een zeldzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat ze daardoor de komende 25 jaar 2,75 miljoen euro aan opbrengsten uit zonne- en energie laten liggen. D66 komt op de dag van de duurzaamheid met een plan. In 2025 moeten alle treinen op groene stroom rijden. Dat staat in metro. Dat is een plan van Kamerlid Stientje van Veldhoven. De NS is een groot verbruiker van elektriciteit. Ze doen al veel aan energiebesparing, maar van D66 kan het allemaal nog veel groener. En over treinen gesproken, er waren vorige maand grote problemen... in de Schiphol-tunnel. Om de haverklap gingen de brandmelders af en moesten de tunnel dicht. Marion Goud, topvrouw van spoorbeheerder ProRail... kwam op het lumineuze idee om de tunnel eens lekker te stofzuigen. Er dat, dat morgen in Spits, treinmachinisten zagen opwarrelend stof... dachten dat dat rook was, meenden iets te ruiken en deden een brandmelding... Alle rookmelders en ventilatieroosters zijn vervangen... de wissels zijn bijgeslepen en er is dus ook flink gestofzuigd. En volgens ProRail gaat het nu de goede kant op met de Schiphol-tunnel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. been. Yeah. Yeah. Riviera Live van Carol Emerald. Het is uh, twaalf voor half twaalf. Tijdens de formatie geldt de bekende radiostilte, dat weten wij inmiddels, maar op de antennes komen toch inmiddels wel wat signalen binnen. En daarom contact met Hans Andringa in Den Haag. Hans, goedenavond. Goedenavond erop. Over bijvoorbeeld Hans de weigerambtenaren, is een overeenkomst, of niet? Ja, die weigerambtenaren, dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren om homo's te trouwen. De VVD die vond eigenlijk dat dat allemaal al veel eerder geregeld moest worden, maar werd twee jaar geleden eigenlijk gedwongen om tegen de eigen principes te stemmen... omdat ze afhankelijk was van de stemmen van de SGP in de Eerste Kamer. Nou, de SGP-invloed is na de verkiezingen weggevallen, dus nu is de weg vrij. Met de Partij van de Arbeid is makkelijk een overeenkomst te bereiken. En die luidt dat bestaande gevallen, dus ambtenaren waarvan nu al duidelijk is... dat ze weigeren homo's te trouwen, die uh, mogen dat ook in de toekomst blijven weigeren. Maar uh, nieuwe ambtenaren... Die moeten wel de wet volgen. Dus ja, dan uh, ja, het is het eigenlijk een soepele oplossing. Een echte polderoplossing. Want uh, ja, het probleem lost zich dus in de loop van de tijd uh, op. Ja, en geldt datzelfde ten aanzien van de SGP, hè, dat dat een obstakel is of was... ook voor de uitbreiding van het aantal koopzondagen? Ja, dat zie je ook uh, bij dit onderwerp uh, weer terug. Tot dusver was een uitbreiding van het aantal koopzondagen niet geregeld... vanwege onder andere de SGP. Nu is er een uh, regeling uitgekomen bij die formatie... dat gemeenten zelf moeten kunnen regelen... wanneer en hoeveel koopzondagen uh, ze hebben... De D66 die wil de formatie niet afwachten. En die is vandaag zelf met een voorstel gekomen... tot verruiming van het aantal koopzondagen... dat gemeenten dat zelf mogen regelen. Oké, okay. Maar hoe dan ook de vaart zit erin. Eerder vandaag was er dus ook dat bericht dat VVD en PvdA het eens zijn geworden... over een leenstelsel voor studenten. Want dat gaat er dus ook komen. Ja, dat gaat er ook komen. Lenen tegen een laag tarief wordt dan uh, mogelijk. En het bezwaar is van, ja, dan moeten ze dat hele bedrag gaan lenen. Dan krijg je een grote schuld, studeren ze zou daar weer elitair door worden. Uh, er zitten wat verzachtende maatregelen in... want die schuld die kan dus oplopen zo tussen de 10.000 en 15.000 euro. Maar er is wel afgesproken terugbetalen, daar hoef je... Pas mee te beginnen, a, als de studie klaar is, maar ook als je een baan hebt. Nou, ondanks dit soort uh, verzachtende omstandigheden zijn er al uh, klachten van uh, SP, CDA, ChristenUnie en de SGP binnengekomen. Want zij vinden uh, dat helemaal geen goede oplossing en zijn dus bang dat veel mensen ervoor kiezen om dan maar niet te gaan studeren, omdat ze niet zo'n hoge schuld willen hebben. Ja, maar goed, hoe dan ook, het is opnieuw een punt waar overeenstemming over is blijkbaar. Je kunt voorzichtig concluderen dat die formatie nieuwe stijl zonder de koningin op rolletjes verloopt. Ja. Dat is een tegenvaller, lijkt me voor CDA en SGP... want die hebben heimwee naar formatie met het staatshoofd. Wij vonden het heel erg duidelijk zoals het ging. Wij missen haar. Dat zei Madeleine van Torenburg van CDA. Hans, waarom die hangt bij CDA en SGP naar een rol van het staatshoofd? Ja, zij ze stellen ze zich een beetje uh, formeel op. Ze zeggen van, ja, we hebben nu wel een nieuw systeem... maar voor welk probleem was dat nou in feite een oplossing? Want het ging toch allemaal goed. Die rol van het staatshoofd van koningin Beatrix... die zorgde voor uh, balans in het formatiesysteem. Het was ook een soort garantie... dat politieke minderheden ook gehoord zouden worden. En nu wil de Kamer dat allemaal dan per se zelf doen, zonder het staatshoofd. Nou, Kees van der Staaij van de SGP die vindt dat dat allemaal wel geforceerd overkomt. Ik vind dat ze inderdaad nogal krampachtig overkomen van... kijk eens, wij kunnen dat zelf wel regelen. Ik heb niet zo'n behoefte om zeg maar, afscheid te nemen van een situatie... waarin de Kamer richting de koningin netjes aangaf wat ze ervan vond... en waarbij de koningin eigenlijk heel goed luisteren naar wat partijen ervan vond... en ook in die geest handelden. Maar zitten we nu in de situatie dat u ook moet vaststellen... tot dusver, so far, so good? Ik moet vaststellen dat uh, rampen zijn uitgebleven... maar dat uh, de grote vooruitgang die, die anderen erin zien, uh, ik niet deel. Wij vinden het juist de kracht van Nederland... dat wij iemand hebben met zoveel ervaring... en zoveel deskundigheid en zo boven de partijen staand... dat wij het onbegrijpelijk vinden dat je haar rol niet daarin wil behouden. Als je zo'n prachtig instituut hebt... die het ook bewezen goed heeft gedaan... waarom moet dat dan stoppen? Er is maar u kunt aan. niet aangeven dat nu dingen fout gaan. Daarom zeggen wij juist... iedereen houdt nu zijn hart vast... omdat het in de politieke arena ligt. En we hebben nu natuurlijk een hele makkelijke formatie. We hebben gewoon twee partijen die het samen kunnen doen. Dus misschien is dat wel een zegen. Had het anders geweest, dan hadden we de koningin... waarschijnlijk helemaal gillend gemist. Maar het feit dat wij iemand hebben die boven de partijen staat... waar we allemaal vertrouwen in hebben, in haar deskundigheid... ja, waarom moet het dan die politieke arena ingerukt worden... waarvan je weet dat er altijd een gevecht zal zijn? Zei Marlene van Torenburg van het CDA... die de koningin dus eigenlijk gillend mist... en blij is met deze overzichtelijke verkiezingsuitslag. Nou, die uh, formatie die zit inmiddels in de derde week. We krijgen wat uh, kleine stukjes toegevoegd... Geworpen van succesjes die zijn uh, geboekt. Daar, daarmee moet dus ook het beeld geschetst worden van... Uh, het gaat goed in die uh, formatie. En dat is dan ook de reden waarom we af en toe... die brokjes van de formatietafel krijgen toegeworpen. Oké, okay, opgevangen en doorgegeven door Hans Hans Dank Dankjewel vanuit Den Haag. Ha. Volgende week live in het oog te beluisteren. Ja. Goedenavond, Bruno Terzago. Goedenavond. Goedenavond, journalist in Athene. Het was een dag van protest bij jullie. Het bezoek van Angela Merkel aan Griekenland. We het net ook hier in ons nieuwsoverzicht. Mevrouw Merkel is weer weg. Is de rust weer teruggekeerd in Athene? Uh, in het centrum is inderdaad alles terug uh, rustig. Uh, op het vindagma -plein zie je nauwelijks nog sporen van de opstootjes die er vandaag zijn geweest. Dus uh, ja, de doortocht is ondertussen afgelopen... en uh, het leven verkeert weer terug naar zijn normale ritme. Ja, op naar morgen. Zeg, wat opviel is dat Merkel warme woorden over had voor de Grieken vandaag. Dat ze begrijpt dat de Grieken het zwaar hebben. Laten we heel even luisteren. Ik ben vandaag hergekomen in de feste wissen en bewustzijn... Dat die Periode, die Griekenland durchlebt, gerade für die Menschen in Griekenland, eine ausgesprochen schwierige Phase ist. Dat viele Menschen leiden, dat ihnen viel abverlangt wird. Und genau deshalb möchte ich auch sagen, dass ein großes Stück des Weges wirklich zurückgelegd is. Ja, Merkel die zegt dat de Grieken veel lijden, dat er veel van ze wordt gevraagd. Maar zegt ze ook dat het grootste deel achter de rug is. Uh, Bruder, hoe reageerde de Griek op die boodschap vandaag? Nou, eigenlijk hebben ze daar heel weinig uh, boodschap aan. Uh, voor hen uh, is uh, Merkel vandaag krokodilletranen komen plengen. Uh, want uiteindelijk is het zwaarste nog niet voorbij. Er moeten nieuwe besparingsmaatregelen worden genomen voor een bedrag van 13,5 miljard de komende twee jaar. Anders komt de nieuwe schijf van de noodleningen niet. Dus dat zijn nog eens nieuwe besparingen op alles wat tot nu toe reeds bespaard is. En als je nagaat dat de Grieken ongeveer 30 tot 40 procent van hun inkomen kwijt zijn, door de besparingen van de voorbije twee jaar, dan kun je geloven dat zij in ieder geval niet zien dat de put al bereikt is, of dat het dieptepunt al bereikt is. En is dat, dat ook waarom al die spandoeken te zien waren? Soms ook met ja, de meest vreselijke dingen erop, haken en da dat soort dingen? Uh, ja, dat, dat heeft een beetje een andere reden. Uh, het is ook zo dat uh, er nog een beetje een onverwerkt verleden zit hier in Griekenland. Uh, de, de nazi's hebben in de Tweede Wereldoorlog hier heel lelijk huisgehouden. Hebben ook nog eens alle rijkdom van Griekenland geplunderd. En na de Tweede Wereldoorlog heeft Duitsland eigenlijk nooit de volledige uh, oorlogsschade terugbetaald... En dat zit de Grieken nog wel een beetje hoog. In ieder geval op nationaal niveau. Natuurlijk op persoonlijk niveau zul je dat niet merken. De Duitse toeristen zijn best wel graag gezien hier. Uh, dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat uh, ja, de Grieken eigenlijk voelen dat ze tegenover een onzichtbare vijand staan. Dus er wordt dagelijks, uh, komen dagelijks nieuwe besparingen. Er wordt besnoeid... In hun salarissen, in hun pensioenen, er komen alsmaar hogere belastingen, nieuwe taksen en zo meer. En ze zien eigenlijk niet wie die, uh, wie die vijand is. En het is dan heel makkelijk om dan proberen een, een, een gezicht op die vijand te plakken. En uh, in dit geval is het gezicht een Duits gezicht. En dan nemen ze het liefst van al Angela Merkel, want de Grieken zien ook dat de meeste druk... Om besparingen door te voeren in dit land. om uh, structurele hervormingen door te voeren. dat de meeste druk daarvan. Uh, vanuit Duitse hoek komt. Ja, terwijl dus wij in Nederland. staan daar ook natuurlijk vierkant achter. Onze minister van Financiën. die zegt dat hij dat natuurlijk. Uh, hartstochtelijk steunt allemaal. Ja, inderdaad. Maar de, zijn gezicht, uh, dat gezicht van Janke, de Jager is hier minder bekend in Griekenland. <laughs> en uiteindelijk nu nu uh, zien zij een beetje de Nederlanders als het schoothondje van de Duitsers. Ja. Uh, de, de, een beetje op, in een Europese context dan toch. Ja. Zeg, het vakantiegeld, begreep ik, moet eraan geloven, hè? bijvoorbeeld. Uh, dat is een van de nieuwe maatregelen die zullen moeten worden genomen, inderdaad. Uh, de dertiende maand en het vakantiegeld in de openbare sector... Uh, gaan inderdaad uh, worden afgeschaft. Dus dat betekent dat Grieken nog uh, net hun twaalf maanden loon zullen krijgen. Dus de, de, in ieder geval de ambtenaren. En uh, in dat loon is ook al eens uh, flink gesnoeid. Dus het is uh, alweer flink, uh, ja, flink wat minder wat ze zullen gaan verdienen. Ja, mensen hebben het idee, het houdt niet op. Het wordt alleen meer. Inderdaad, dat is eigenlijk het grote probleem op dit moment. Er wordt maar bespaard. Uh, maar niemand heeft een perspectief. Uh, de, de Griekenland uh, gaat ondertussen naar een zesde opeenvolgende jaar van economische recessie. En er schijnt maar geen, geen uitweg uit die crisis te zijn. Dus het gaat steeds maar slechter. En de ene dag hoor je, ja Griekenland moet in de eurozone blijven. De andere dag hoor je weer het tegenovergestelde. Uh, eigenlijk zijn mensen al gevoel voor richting kwijt. En, en er is geen perspectief, geen licht aan het einde van de tunnel. Dus je zit hier met een heel erg... Uh, gedesillusioneerde bevolking eigenlijk. Ja. Ze nou worden het spannende dagen natuurlijk, hè? op weg naar die 18e oktober... dat besluit van Europa en het IMF. Wat voorspel je eigenlijk voor de komende dagen voor Griekenland? Nou, de komende dagen, po politiek zal er uh, flink moeten worden geknokt... om die besparingsmaatregelen erdoor te krijgen. Dus, uh, het is zo dat de, de Griekse regering uit drie partijen bestaat... Dus eerst moeten die drie partijen achter die besparingsmaatregelen staan. En dat is al niet zo makkelijk om de neuzen in dezelfde richting te zetten. En wat voorspel jij op straat? Ik bedoel, uh, zal dat heviger worden dan wat we vandaag hebben gezien? Of hoe moet je dat voorstellen? Nou, de komende tien dagen niet. Maar als uh, de besparingen voor het parlement worden gebracht... dan gaan we zeker terug taferelen zien uh, zoals we die ook vorig jaar hebben gezien... toen uh, een vorig besparingspakket werd uh, gestemd. Uh, want zeker zal de oppositiepartij verlangen dat er op naam zal worden gestemd... zodat de Grieken precies weten welke parlementsleden voor hebben gestemd... en welke parlementsleden tegen hebben gestemd. Oké. Okay. Bruno, dankjewel. Bruno Tersago vanuit Athene. Bring me that song you sing. Bring it to me loud, loud and clear. Sing me that song you sing. Sing it to me, make me hear. I've been swimming in an ocean wide In the years of tears that I cried The faster that I learned to swim The more it seemed to pull me in Ask me to dance again The way you asked me way back then This time it'll never end Put on that dress you wore The night you left me once and more And I look up some 45s, The ones that made us feel, feel alive shot and that young boy died, well they said they found him with a gun, so that proves he must have been the one. Sing bring it to me loud loud clear Zing me that song you sing sing it to me make make me hear Mok is dus dat the song dat you sing en dan daar wij niet zomaar dat Vertel ik u straks waarom precies. Eerst uh, dit, Jerry Adams, want daar gaan we het over hebben. Leider van Sinn Féin, de voormalige politieke tak van de IRA... is onder vuur komen te liggen. Hij heeft uh, zware beschuldigingen aan zijn adres gekregen. Aan de lijn is correspondent Arjen van der Horst. Arjen, waar wordt Adams precies van beschuldigd? Ja, die beschuldigingen komen van Dolores Price. Dat is een uh, ex-Ira-activist die uh, in de jaren 70 uh, zeer actief was voor de IRA... Uh, ze was onder meer betrokken bij een bommencampagne in Londen. En ook was ze be betrokken bij de zogeheten Dissepeerd. Nou, dat is een groep van 16 uh, voornamelijk katholieke Noord-Ieren... van wie de Ira dacht dat ze uh, verklikten voor het Britse leger. Dus dat ze spionnen waren. Nou, die 16 werden opgepakt door de Ira en die zijn daarna vermoord. En Price was erbij betrokken. Price beschuldigt Jerry Adams er nu van. Niet alleen dat hij uh, betrokken was bij die bommencampagne in uh, Londen, dat hij daar betrokken was bij de planning... maar de ook, dat hij ook uh, onderdeel was ja, van een doods-eskader. Unknowns heette die. En dat doods-eskader was dus verantwoordelijk... voor de moord op die 16 uh, katholieke Noord-Ieren. Adams die is er eerder van beschuldigd. Het is niet de eerste keer dat we dit horen. Hij heeft het altijd ontkend. Hij zegt zelfs, ik ben nooit actief geweest voor de Ieren. Ik heb alleen een rol gehad in Sinn Féin, de politieke tak... Maar dat spreekt Price dus tegen. En hoe belangrijk is het dat zij dat zegt? Want het kan ook nogal verschil uitmaken natuurlijk uit welke hoek dit komt. Hè? Dit soort beschuldigingen. Dit is wraak in feite. Uh, zij is bitter. Zij is altijd een hele felle tegenstander geweest... van het uh, vredesproces in Noord-Ierland. En zij zegt dan ook van ja, als dit mijn getuigenis... mij gaat helpen Adams in de moeilijkheden te brengen... want ze vindt Adams dus een verrader. heeft verraad gepleegd aan het ideaal van haar strijdmarkers, hereniging van Ierland met Noord-Ierland. Maar als ze met deze ontboezeming het vredesproces kon ontregelen... zou ze daar geen moment spijt van hebben. Dus je kan twijfels uh, hebben bij haar uh, getuigenis. Maar dit is onderdeel van een veel uh, groter verhaal. Uh, er zijn 28 uh, voormalige terroristen van zowel de Ieren als protestantse paramilities... die geïnterviewd zijn de afgelopen jaren door de Universiteit van Boston. Al die interviews, en zij was er daar één van... zijn vastgelegd op band. Op voorwaarde dat die pas zouden worden vrijgegeven... als uh, de deelnemers overlijden. Nou, twee zijn er al overleden. Daar is ook een, uh, een boek over geschreven. Er is een documentaire over geweest. Daar is ook die beschuldiging geuit dat Adams dus betrokken was... bij dat doodsescader. En Dolores in feite vertelt ze wat dus op band staat... Een, die banden, die interviews, zijn nu onderwerp van een, ja, een, een poging van de Noord-Ierse politie... om daar beslag op te leggen. Die hebben dat gevraagd aan de Amerikaanse justitie om dat te krijgen. En het lijkt erop dat dat uh, ook gaat lukken. En het lijkt dat Price nu een voorschot neemt op wat ze eigenlijk al eerder heeft verteld. In het geheim dus. Mm -hmm. En wat dan sowieso naar buiten zou komen. Oké, okay. Arjen, blijf hangen. Want wij hebben hier in de studio, en daarom draaiden wij ook. Zanger van de band Moak, Felix McGinn. Goedenavond. Goedenavond. Uh, jij komt uit Ierland. Ja. Je hebt daar gewoond volgens mij tot je 22e was. Nee, het, geloof tot mijn 17e. Sorry, je 17e, maar in ieder geval geboren en getogen. En jij kent die wijk ontzettend goed, ja, waar ik, Jerry Adams uh, ook heeft uh, Ik ben eigenlijk opgegroeid in hetzelfde wijk als uh, Jerry Adams. Hij komt uit een plaatsje heet Bella Murphy. Dat is eigenlijk, uh, ligt dan uh, aan de voet van de berg. Uh, en uh, daar kom ik vandaan. Mijn moeder uh, kent uh, zijn vrouw. Die zat er samen in, in dezelfde klas. Dus, zo zo uh, dicht zat dat op elkaar allemaal? Het zit dan wijs dicht op elkaar, want de mensen wonen in hele kleine huisjes. En uh, de deuren stonden uh, altijd open voor de beuren. En in de tijden dat we het nu over hebben, in begin jaren zeventig was dat een hele heftige uh, periode in Belfast. Want daar ben je als kind opgegroeid. Hè? Ja, daar ben, ik, uh, daar ben ik opgegroeid. En ik, ik ken niks anders dan... Uh, Britse soldaten en, en politie en, en tanks en uh, noem maar op. En, en zo'n muur dwars door die wijk bij jullie? Uh, aan het einde van onze straat was een, was een noemen ze een line was, was echt uh, letterlijk een muur. Ja. En uh, de afstand tussen mijn huis en het uh, protestante protestantenhuis... was misschien wel 50 meter, maar de buurt aan de overkant van de muur... dat heb ik eigenlijk nooit uh, gezien. En wat zeg je als je dit soort beschuldigingen hoort? Want Jerry Adams hier vanuit Nederland, wij denken dat is een enorme naam natuurlijk. Hè? Wat is hij op dit moment in Ierland eigenlijk nog? Uh, mensen, uh, hij heeft nog steeds heel veel steun. Want uh, het is wel zo dat uh, mensen zijn het wel een beetje uh, zat. Dat de ellende van al die jaren, ze willen eigenlijk wel vrede. Dat willen ze echt. Ze merken in de stad dat de stad wel uh, vooruit gaat. Het is een, een onwijs leuke plek om, om heen te gaan. Belfast nu, het de, de, de centrum van de stad. Nee. Is echt heel erg heel, heel, heel leuk. Dus hij krijgt wel veel steun. Maar er zijn natuurlijk wel een, een kleine minderheid die, die denken van... Uh, nee, wacht eens even. Dit is niet wat we wat we wilden. We wilden juist wel die Britten gewoon uit Ierland hebben... en we gaan wel voor de Verenigde Ierland. Dat was onze doelstelling. En dat was wat we toen in 1972 op papier hadden... toen we met de Britten zaten. En nu kom je 30 jaar later weer met een stukje papier... dat we nu ineens is het allemaal beter. Dus ja. natuurlijk... Maar die beschuldigingen dat hij letterlijk zelf betrokken zou zijn geweest... bij een executie, hè? Ja, dat Kun je daar was... iets bij voorstellen? Het uh, zou natuurlijk wel kunnen. Want ik, ik, uh, ik weet... Hij heeft altijd gezegd dat hij niet lid was van de IRA. En ik moet zeggen... In de jaren 70... Uh, de Britten pachten gewoon... Uh, als je 17 jaar of ouder was... And, uh, uh, je liep op straat als, als, als vent, dan word je al heel gauw gewoon opgepakt. En, uh, ze hadden een wetgeving waar ze je kon wekenlang uh, vast konden houden... zonder een reden voor te geven. Dus het is, uh, het is wel zo dat uh, veel mensen waren onwijs tegen de Britten. Ze zakken de, de Britten alleen als, uh, als, uh, als een vijand... Die, die kwamen om de protestanten te verdedigen. Dus de katholieken voelden zich wel... Echt opgesloten. Uh, in, maar probeer je herbijken. nou te zeggen dat je dus wel kunt voorstellen dat hij betrokken zou zijn geweest bij de Ik zou niks wel kunnen zeggen. voorstellen, maar voor hetzelfde geld uh, is hij niet meer dan wat hij zelf uh, heeft gezegd. Dat zou ook nog kunnen. Uh, uh, wat, wat doet het met Ierland op dit moment, zo'n soort beschuldiging? Is dit nou iets wat daar de spanning uh, heel erg doet oplopen? Of juist denk, helemaal niet? Of? Hij zegt zelf dat hij uh, er geen probleem mee heeft, want hij zegt dat. Uh, als je, ik kan daar toch niks aan doen, dus ik, ik, het, het raakt me niet. Maar dat, dat geloof ik dan niet, want die man is bezig met een plan. En dat is uh, Ierland eigenlijk gewoon bij elkaar krijgen. Uh, hij heeft afstand gedaan van Noord-Ierland en hij is bezig met de republiek... om daar juist uh, steun en stemmen te krijgen. Dus dit gaat niet goed vallen in de republiek, helemaal niet. Nee, de, want, dan, want dan zou je zeggen, dan gaat hem dat stemmen kosten. Dan dat gaat, gaat hem gaat om dit, bij stemmen uh, kosten, want... Uh, ze hadden eerst kritiek op de feit toen de, koning, de Britse koningin naar Ierland kwam toen waren ze, hoe, dat willen we niet. Dan kreeg ze heel veel kritiek erop. Maar een jaar, later, een jaar later ging Martin McGuinness wel uh, bijna op de knietjes uh, handen schudden. Dus, <laughs> ze willen alles volgens mij doen om te, om te laten zien dat ze wel bereid zijn om echt vooruit te gaan. Dat geloof ik wel, maar ja. Om te zeggen dat hij uh, niks mee te maken heeft gehad. Dat is, uh, dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Ja. Vooral als mensen op tape hebben gezegd van ja... Hij heeft het. Hij zat er wel bij. Dan moet hij wel bewijzen dat het niet zo is. Nou, en jij zegt, Belfast is nu een onwijs leuke stad. Het is onwijs leuke stad. Het is uh, volgens <laughs> mij... Na, ieder, nou, ik vraag dag... het je ook, omdat je, jij en jullie bij Mook... jullie maken nog hele mooie nummers ook... over met name die periode van vroeger. En daar ja. zit ontzettend veel emotie in. Ja, het is het, En, en, en, en ja, woede ook wel. En dat je, maar dan nu zeg je dus, van het is nu eigenlijk een hartstikke leuke stad. Het is een hartstikke leuke stad. Het is, uh, voor mij is het... Uh, dieren hebben een manier, die, die gaan met hun gevoelens... Om met, uh, met veel drank en met veel zang. Dus als je een hele pijnlijke periode hebt meegemaakt... dan verwerk je dat op, op die manier. En dat doe je ook nou dat, in je muziek? Dat, dat doe ik ook, maar uh, ik moet zeggen... Belfast heeft heel veel te bieden. Ik was er in februari voor een documentaire over de Titanic. En dat was echt... Uh, <laughs> ja, mijn ogen gingen, gingen Ja, ik ken er over. nog een, die hangt aan de andere kant van de lijn. Arjen, Want hoe ga, Arjen, hoe gaat dat nou verder? Want uh, ik bedoel, ik vroeg net ook hier aan uh, Felix van, van Leiden tot Spanning... maar het moet natuurlijk wel verder uitgezocht worden, toch? Ja, dat wil de Noord-Ierse politie wel weten. Die wil weten wat op die banden staat. En je zal ongetwijfeld uh, van de hardliners aan de protestantse zijde. geluiden gaan horen: van die man heeft bloed aan zijn handen, pak hem. En, en die geluiden zullen ook misschien wel hier vanuit Engeland horen. Ik vraag me wel echt af of het echt uh, gevolgen gaat hebben. voor het vredesproces. Martin McGuinness, de rechterhand van Gerry Adams, nu vicepremier van Noord-Ierland die heeft wel toegegeven dat hij commandant was voor de IRA in de stad Derry. Um, Blair, toen hij dus de onderhandelingen aanging met de IRA... Ja, die wist dat hij met mannen moest gaan praten die gevochten hebben. En ze hebben heel duidelijk toen het besluit genomen... dat gaan we doen omdat we vrede willen hebben in Noord-Ierland. Ook al waren dat mensen die zij als terroristen zagen... Uh, alles, uh, alles wilden ze uh, doen om die vrede dus te krijgen in Noord-Ierland. En dus ook met deze mannen te praten... Bovendien, uh, Jerry Adams heeft zich min of meer teruggetrokken uit de Noord-Ierse politiek. Hij is nu parlementslid in, uh, in het plaatje Louth in, in Ierland. Um, dus ja, of het echt gevolgen gaat hebben voor het vredesproces, ik, ik vraag het me af. Oké, okay, houd het in ieder geval voor ons uh, in de gaten. Arjen, dankjewel. Arjen van den Hoorst, onze correspondent daar en hier in de studio. Uh, heel uh, aardig dat je hier uh, kwam, Felix. Graag dankjewel voor je komst. Graag Miss waar de stem van John Lennon. 72 zou die vandaag zijn geworden. Van grote schrijvers verschijnen postuum vaak de gebundelde correspondentie. En nou gebeurt dat ook bij John Lennon. Vandaag verscheen John Lennon letters, brieven, aanzichtkaarten, krabbels. Voor het eerst allemaal in een prachtig groot dik boek bijeen. Goedenavond Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkers. Goedenavond. Ja, wij kunnen jullie nog herinneren als de vertalers van het complete oeuvre van de Beatles. Naar het Nederlands vertaald. Bewonderaars van Lennon ook. En jullie hebben net zoals ik het boek al gelezen. Wat vonden jullie ervan? Eric, het is om te prachtig. Oh, de, oh, uh, dat nou we, ja, gelezen de, is een de, groot woord. Het al ik al het, het, uh, we kregen het vandaag, dus we hebben het echt uh, heel snel moeten scannen. Maar uh, ja, het is uh, zeer indrukwekkend. Ja, en waarom? Ik, waarom vind je dat? Uh, omdat het zo'n zo goed beeld geeft wat voor een uh, wilde vrije geest uh, lennen eigenlijk uh, wel niet was. Tot en met, met het kleinste aanzichtkaartje, boodschappenlijstje, alles staat erin. Uh. Dus het is uh, genieten. Ja, Robert, wat wou jij zeggen toen ik dat vroeg? Nee, ja, het is prachtig vormgegeven. De, alle, alle voor- en de achterkanten van alle uh, aanzichtkaartjes staan er ook nog in. Dus in die zin is het ook een monument voor de edele postbesteller... die al die, al die mooie prachtige <laughs> kaartjes toch maar mooi heeft afgeleverd... en niet in zijn eigen zak heeft gestoken. Ja, Wat mij zo ontzettend opviel is dat er ook al die briefjes tussen zaten... die aan fans gestuurd werden. Dus dan schreef je blijkbaar John Lennon, ook toen hij nog vrij, al vrij beroemd was. En die schreef gewoon terug... Heel braaf en heel lief. Nam je daar de tijd voor om uh, Linda en Christine ja. en uh, fans uit Brazilië te schrijven? Een Braziliaans de, jongetje, staan. ja. Maar dat, ja hij, da, hij liet dat gewoon op een stapel liggen en hij dacht, nou, dan neem ik er eens eentje vandaan. Maar dat deed hij wel. En die, dat Braziliaanse jongetje heeft zelfs drie ansichtkaarten gekregen: uh. eentje, eentje met een heel alfabet erop ook nog. Uh. Hij had ook geen enkele moeite met schrijven. Het kwam er allemaal zomaar uit. Het, uh, uh, Joko die zei ook wel dat ze hem nooit had zien nadenken als hij aan het schrijven was. Wat heeft je het meest getroffen, Erik, in dit boek? Wat, wat vond je het, het, het, het meest bijzondere eraan? Nou ja, die een, enorme variatie uh, die, erin, die, die erin staat. Uh, bepaalde uh, brieven uit zijn jeugd vond ik heel erg indrukwekkend. Die, die schreef aan Stuart Sutcliffe. Ja. Uh, de, de indrukwekkendste zin vond ik nog wel... Uh, Everybody I Loved Hated Me. Dat, zou je, dat, is, bijna alweer, dat is alweer bijna een lied. Ja. Maar dat heeft hij uh, uitgewerkt in een stuk of honderd andere nummers. Maar... Uh, Um, ik vond het ook heel mooi om te zien... Alle, alles werd ook bekrabbeld en betekend. Het is niet alleen maar tekst. Er zijn ook heel veel tekeningetjes bij. Uh, dichte regels. Uh, hij, hij, hij schreef echt uh, in, in alle vrijheid. En dus zo schreef hij ook zijn uh, twee boeken... In His Own Right en ja. The Spaniard in the Works. Uh, een enorme taalverbarsting die hij eigenlijk... Uh, in zijn liedjes nog binnen de perken hield... behalve in een nummer als I'm the Walrus wat we net gehoord hebben. Uh, la laten we heel even naar hem zelf horen. Eigen stijl van schrijven hoor je eigenlijk ook al een beetje in hoe hij praat... als hij zichzelf voorstelt in 1964. I was born on the 9th of October, 1940... when I believe the nasties were still booming us, led by Adolf Hitler, who only had one. Anyway, they didn't get me. I attended the varicose schools in Liddypool and still didn't pass much to my auntie's supplies. As a member of the most publified Beatles, my and and PG&R's records might seem funnier to some of you than this book. For as far as I've conceived, this correction of short Ritchie is the best laugh I've ever readied. God help and breed you all. Ja, dit is hem wel, hè, Robert? Ja, ja, ja, hij kon ook niks normaal zeggen, ook niks normaal schrijven. Dit is, uh, het is allemaal grappig en of grof, zoals ook in het boek staat. Ja. En meestal allebei. Ja. Dat is, het is altijd een uh, plezier om te lezen. Had je dat briefje aan de koningin ook gezien? Dat hij zijn uh, onderscheiding teruggeeft? Hè? Omdat er uh, vanwege Biafra en Vietnam... En, dat die dan... en omdat zijn uh, single aan het dalen, was jullie <laughs> Dat is een cold turkey, hè? Ja, cold is, uh, is turkey, ja. Een... Ja, dat was ook protest dus, daartegen. Ja. Maar een soort is, reflex is dat blijkbaar geweest. Hè? Dus dat hij overal... Uh, overal alles is grappig maakt. Ja. Uh, ja, het is heel scherp tegelijkertijd. Net als Amdellorius. Dat is zo filijn. En tegelijkertijd ook zo humoristisch en grappig. Uh, en zo is dat ene briefje aan de koningin ook. Een harde majesteit. Ja. Maar goed, dat is één kant. De andere kant is natuurlijk ook echt de literaire lennen. Um, bijvoorbeeld, als want jullie zeiden zelf al, hij had, uh, voordat hij echt helemaal wereldberoemd werd, had hij ook al uh, boeken, dichtbundels, uh, laten verschijnen. Dan kunnen we een heel klein stukje ja. van een gedicht kunnen we laten horen. Come out, the De echte kernel kan dit afmaken natuurlijk. Hè? Yeah, ja, just, just in the time. time the cow said his eyes were all the glaze, glaze, I'm feeling I'm like an elephant. I aren't been milked for days. I don't know why perhaps it's my milk comes out in bottles. hier volgt alleen maar applaus. Ook aan de andere kant van het glas hier, Wat zegt dit over jullie trouwens? En wat jullie hebben met Lennon dat jullie dit zo doen. Um, nou ja, wij, wij, wij, het is door Lennon tot Joyce, hebben we wel eens uh, gezegd, door, door John Lennon uh, te leren kennen, hebben we ook uh, Joyce uh, leren ja, kennen. Ja, wij luisteren natuurlijk naar de Beatles al sinds, sinds uh, we in de baarmoeder uh, zitten. Dus, uh, en daar zijn we mee groot geworden. Ja, ja uh, eergisteren was het 50 jaar geleden dat de eerste Beatles single uitkwam, vorige week uh, vrijdag. Ja. En uh, wij zijn dit jaar hebben we dezelfde gezegende leeftijd mogen bereiken. Nou, dus we hebben recht van spreken. Uh, ja, en Lennon werd, van Lennon werd altijd tegen Lennon werd gezegd dat die werd gevraagd of hij niet door Joyce was beïnvloed, maar dat ontkende hij altijd. En toen is hij het toch op een gegeven moment maar eens gaan lezen. En toen zei hij, it was like finding daddy. Wat natuurlijk ook wel mooi is. En nou citeren jullie dus feilloos een gedicht van Lennon. Hè? Maar zat er nou groot verschil tussen de gedichten die hij schreef... en de songteksten die hij maakt? Uh, nou ja, dit soort uh, uh, teksten noemt hij zelf uh, gibberish of uh, uh, Google. Geloof ik, dat, dat komt af en toe steekt het de kop op. Zoals in Come Together is bijvoorbeeld zo'n tekst waar je dat helemaal loslaat. Eigenlijk nog meer dan in I'm the Horus. Maar met, ja, heel, heel spaarzaam. Eigenlijk als je in, in volle vrijheid schrijft, zoals in die briefjes en, die briefjes en zoals in die boeken. Dat heel, heel vaak terugkomen, ja. Daar, daar ontspoort het echt. Ja, uh, maar daar heb je veel meer vrijheid natuurlijk ook dan in zo'n songtekst. Dat, dat moet toch heel strak. Een heel, uh, ja, maar totaal. goed, hij, hij, hij kon het dus gebruiken. Uh, Dikke Pony is daar ook nog een goed voorbeeld van. Ja, ja en er zijn ja. natuurlijk ook hele, hele leuke kindergedichten, natuurlijk in feite ook wel. Zeker toen hij in New York zat, was, was Lennon, dat zegt hij ook zelf, was hij verslaafd aan Sesamstraat. Dat vond hij iets geweldigs. Nou zegt Joko Ono in de inleiding van dat boek, van het is bijna niet voor te stellen voor jonge lezers natuurlijk, maar dit komt allemaal uit een tijd dat er geen internet was, geen e-mail, geen Twitter. Uh -huh. Wat zou deze man gedaan hebben als hij niet gewoon een stukje papier alleen maar had gehad en dat had kunnen volkrabbelen als hij ook al die andere ja. mogelijkheden had gehad. Ja, ik weet niet, hij vond het teken ook heel erg leuk. Hij ik zou denk hij hij blijven moet... krabbelen, dat ja. wel, ja. Dus, maar ik denk, ik denk dat ze zich helemaal, dat... helemaal suf geëmaild zou hebben ook. Dat is, uh... Ik denk dat hij ook wel uh, gewoon was blijven schrijven. Dat uh, ja. de hele, hele postbedrijven daarvan hadden kunnen leven misschien wel. Het <laughs> ja. was allemaal heel anders gegaan met de wereld als ze hem niet overhoop hadden geschoten. Ja, want die indruk, zeker... die indruk krijg je wel uit het boek. Dat hij geen stuk papier eigenlijk ongemoeid kon laten. Hè? Nee. Alles nee, wat dus hij dus tegenkwam. Wat niks in, was veilig. In een vliegtuig. Ja, ja precies. Alles werd volgekrabbeld, volgeschreven. Ja, nou ja, dat is het, het mooie ook. Dus je ziet hier dus ook in dit boek uh, zit een flart van een songtekst... waarvan wij het vermoeden hebben dat het een aanzet is tot girl... maar dat moeten we nog allemaal uh, uitzoeken. Er zit ook... ja, dus, ja. Dus het is tot nu toe ongepubliceerd, dus het is wel een, een must-have. en ja. Het ja. Moet, moet ook weer vertaald worden natuurlijk. Ja, ja, ja. Want, uh, wij moeten ook aan het werk blijven. Ja, wij moeten trouwens ook al die gedichtjes van In His Own Right... in The and Works ook wel eens een keer een uh, mooi Nederlands overzetten. Is dat niet overzetten. al eens gedaan? Is dat al is gedaan? Is dat al gedaan? Ik, <laughs> ik, ik weet het niet. Dat, dat, dat, dat laatste posthume boek, Skywriting by Word of Mouth... dat is wel ja, hebben. we weten alleen... Die... Even om jullie te onderbreken, hè? Oh, dus ja, wij ja. smullen hier natuurlijk van, omdat wij gek zijn op John Lennon... en op zijn muziek en alles wat hij in het verleden heeft geschreven. Denk je dat het nou iets is voor jonge lezers? Van als je dit nou in handen krijgt, en natuurlijk ken je dan wel een beetje... de muziek van de Beatles, mm -hmm. want al draaiden je ouders thuis. Is dat wat of niet? Ik hoop dat het wel een gezonde schok teweeg brengt. Dat je met, uh, dat je ook nog heel anders kan schrijven dan je eigenlijk gewend was. En dat is, dat is eigenlijk wel het, uh, het, de, grootste, de grootste shock die je kan krijgen. Als, ja. je, als je iets leest. Het dat... idee van zo kan het ook. Ja. En dat is eigenlijk uh, waar, waar de Beatles ook voor stonden. Ja. En John Lennon zeker. Zij, jullie hebben ook een werk van Dylan vertaald, hè, tot slot, heel kort nog eventjes. die wordt nu genoemd als mogelijke kanshebber voor de, de Nobelprijs voor de literatuur. Ook hij, niet staat voor nu, natuurkunde? Hij, hij staat tweede nu, ja, geloof ik. Maar zou ja, je een kostuum iets moeten hebben voor Lennon? Of is dat dan weer heel gek gedacht? Ja, dat doen ze niet aan, hè, geloof ik. Prehuum ja. vinden ze al moeilijk. Heren, hartelijk dank. Erik Bindervoet ja, Erik Roevrijd dus We gaan Bieden verder genieten van dat boek ook. Goed, eh, tot zover het oog. Morgen zit hier Kleri Pollock. Ik wens u een goede nacht. Goedenacht, vrienden. Het tijd voor mij te